Flynn zou met de Russische ambassadeur hebben gesproken... over het opheffen van de sancties, nog voordat Trump president werd. Dat mag niet volgens de Amerikaanse wet, omdat hij toen nog een burger was. De post van Flynn wordt waargenomen door generaal Kellogg. De brand in de vluchtelingenvilla in Twello is aangestoken. Dat vermoedt de politie na onderzoek, schrijft het AD... Door de Vlammenzee werd het pand eind januari verwoest. De gemeente wilde in de villa in Twello 14 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderbrengen. Om dit mogelijk te maken zou het pand voor 4 ton worden verbouwd. De verbouwing was op het moment van de brand nog niet begonnen. Het weer vandaag volop zon en droog. 5 graden wordt het in het noorden, 11 graden in het zuiden. Morgen nog wat warmer. In Limburg kan het dan 15 graden worden. Vanaf donderdag wisselvallig en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dennis mooi van de ANWB. In de Randstad staan nog 39 files. Op deze wegen heeft u de meeste vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Knopendel en Evedingen 10 kilometer. Een half uur extra is dat. Op de A2 Utrecht-Den Bosch is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Culemborg en Geldermalsen. staat 3 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. De vertraging is een klein half uur. A4 richting Amsterdam, drie kwartier vertraging tussen Hoofddorp en het knooppunt de Nieuwe Meer. Ze zijn nog steeds bezig met het bergen van een kraanwagen. De rechte reis is ook is dicht. Vanaf het knooppunt de hoek kunt u ook kiezen voor de A5. A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, de andere kant op dus, tussen knooppunt Veen en Zoete Wouden, 10 kilometer en een half uur vertraging. En op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Gouda en Nieuwebrug. 7 kilometer. Aan 27 Breda Utrecht, tussen Gorkum en Noorderloos, 24 minuten vertraging. De spitsstrook is daar de hele dag dicht vanwege schade aan het asfalt. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit jaar zijn ze 40 jaar bij elkaar, oftewel ze zijn 40 jaar een band-forner. En uh, ze gaan uh, een, een of andere fantastisch uh, ja, uh, live spektakel doen op uh, 20 en 21 mei in Luzern. Dat doen ze met de symfonie uh, en dat doen ze ook met een orkest-forner dus. Dat wordt yesterday, over de deel 2 van Zandvoort uh, op zondag, 8 minuten over 3. Dit is uit de jaren 0. Video, kom along! Welbem we in Zuid, die heet Rondé van de groep Rondé. En uh, dit is een nieuwe single, die heet Naturally. Daarvoor Tito met Come Along. We kijken even uh, op de velden. En Tankovic die heeft uh, AZ op voorsprong gebracht tegen Heerenveen. Daar staat de stand. Dus uh, 0-1 tussen Heerenveen en AZ. En nog steeds 0-0 tussen Ajax en Sparta. Gaan we even verder met uh, ander sportnieuws. Golden State Warriors heeft in de NBA de kraker tegen Oklahoma City Thunder gewonnen. De verliezend finalist van vorig jaar won met uh, 130-114. Alle ogen in Oklahoma waren gericht op Kevin Durant... die in de zomer na acht seizoenen voor de Thunder koos... voor een avontuur bij Golden State. Hij keerde voor het eerst terug in Oklahoma en werd door de fans constant uitgejouwd. De emoties liepen ook op het veld hoog op. Zo was er een scheldpartij tussen Duran en Russell Westbrook. En kreeg Duran daarna aan de stok met Andre Robertson. Het hoort allemaal bij, zei Duran na afloop van over alle tumult op en naast het veld. Die dingen gebeuren op het veld en daar blijft het bij. Desondanks werd Duran topscorer top voor de Warriors met 34 punten. En Westbrook was met 47 punten. De topscorer van de avond. De uitslagen in de NBA. Charlotte Hornets tegen de LA Clippers. 102-107. En de Pacers tegen de Milwaukee Bucks. 116. Cleveland Cavaliers tegen de Denver Nuggets. 125-109. Oklahoma City Thunder tegen de Golden State Warriors. 114-130. Houston Rockets tegen de Phoenix Suns. 133-102. Dallas Mavericks tegen de Orlando Magic. 112-180. Utah Jazz tegen de Boston Celtics, 104-112. En de Philadelphia 76ers tegen Miami Heat, 117 tegen 109. Dan gaan we even snowboarden, want Cheryl Maas is bij de Wereldbekerwedstrijden in Quebec... net naast het podium geëindigd op het Olympische onderdeel Big Air. De 32-jarige snowboardster werd vierde. Maas nam voor de derde keer dit seizoen deel aan de Wereldbekerwedstrijd, Big Air en haalde voor de derde keer de finale. Dat is de top 6. maar greep ook voor de derde keer naast een medaille. Ze zegt, dat is jammer, maar het snowboarden gaat wel steeds beter. beter. En dat uh, zegt ze dus, die dit seizoen veel uh, blessure leed kende. In de finale ging ze bij haar eerste sprong onderuit. In de tweede sprong zette Maas een backside 900. De frontside 316 neer. En bij de laatste sprong ging ik op safe, al dus Maas... UFC-vechter Germine de Randemie heeft geschiedenis geschreven... door als eerste Nederlandse vrouw de wereldtitel in de Mixed Material Arts te winnen. De 32 jarige Utrechtse nam het vannacht in New York op... tegen de Amerikaanse Holly Holm. Het vele gewicht, een nieuwe gewichtsklas in de UFC. En na vijf rondes vechten was er geen winnaar... maar de jury die koos unaniem voor de randomie als de nieuwe wereldkampioen Ultimate Fighting. Het publiek was op de hand van de Amerikaanse die een thuiswedstrijd speelde. En na de winst van de randemie was er veel boegroep te horen. Het werd haar kwalijk genomen dat ze twee keer na de bel naar Holm had uitgehaald. In De interview gaf de randemie aan dat ze het idee had... dat haar tegenstander niet wilde vechten. Zegt ik wel, ik wil altijd vechten. De randemie schreeuwde even later naar de zaal. Nederland, jullie hebben een nieuwe wereldkampioen. Bij het Ultimate Fighting Championship worden vechtsporten als kickboksen, jiu-jitsu en worstelen dwars door elkaar gebruikt. Bijzonder aan free fighting is dat er zowel staand als liggend in de kooi gevochten mag worden. De randemie kwam oorspronkelijk uit bij het kickboksen, een sport waar ze veel successen kende. Ze werd daaronder meer wereld- en Europees kampioen. En toen ze overstapte naar de MMA verklaarden heel veel mensen haar dan ook voor gek. Dit hadden heel veel mensen niet verwacht, vertelden ze deze week aan de NWS. Inclusief ikzelf, moet ik eerlijk zeggen. Tot zover het Sportnieuws. We gaan weer verder met muziek. Dat doen we met 'Vrijheid' Play it cool. Oh, oh, you. Though I see you can't hide your tears. I don't want to live with all those fears. Guess I always have to be your food. thing. Dit is Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Een plaat die we helaas afgelopen maandag ook moesten horen. Vrijheid, Play It Cool, daarvoor bracht de tijd precies op half vier. Dit is CFM met F.R. David. Hier is een grote hit, die heet Words. Words. Er zijn allemaal weer nieuwe albums, want deze dame heeft ook weer een nieuw album. Olivia Newton-John, Magic, en haar nieuwe album heet uh, Live On. En is een project met drie uh, ja, uh, composer-nummers. Uh, ja, goed, in ieder geval, zij heeft weer een nieuwe plaat. Of R. Davis daarvoor format words. Dit is de nummer 1 in Nederland. Ed Sheeran met Castle on the Hill. When I was six years old, I broke my leg.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 See the ball.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 Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up and so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 tree. Right. Don't you wanna learn a new trick? Het is uh, nooit uh, uitgebracht trouwens, nooit een hit geweest, maar het uh, is wel uh, fantastisch om te horen. Showy met uh, Holly Rock van de film Crush Cruel. En uh, daarvoor even kijken horen we natuurlijk de nieuwe single van Edje Sheeran. En die heet uh, Castle Rock. En dan moeten we even ja, voor Zandvoort en de regio. Ik moest even wat zoeken. Het is al een beetje wennen na drie maanden geen programma te hebben gedaan weer voor de leeuwen. Goed, we hebben wat lokale informatie... want langs de twee toegangswegen in Zandvoort... plaatst de gemeente waarschuwingsborden voor rondlopende herten. De eerste borden staan inmiddels op hun plek... en veel Zandvoorters vinden dat niet voldoende... om de veiligheid op de wegen te verbeteren. De damherten lopen namelijk al de hele winter door het hele dorp. Boswachters jagen momenteel op de herten in de duinen... om het aantal drastisch te verminderen. Maar voorlopig zullen de herten nog niet uit het dorp weg te denken zijn... Voor- en tegenstanders van de jacht op de herten zien dat de verkeersveiligheid... in het dorp onder de struinende herten leidt. Burgemeester Niek Meijer meldt aan RTV Noord-Holland... dat het effect van borden wordt overschat. Na drie keer zie je zo'n bord niet meer, al dus burgemeester Meijer. Circuit Park Zandvoort presenteerde afgelopen dinsdag vol trots een jaarprogramma... waarbij alle liefhebbers van stoere autosport hun hart kunnen ophalen tal van evenementen zullen zijn voorzien van meer spektakel en entertainment dan voorheen. Uiteraard zijn de Jumbo van mile dagen driven by Max Verstappen op 22 en 21 mei nu al legendarisch. En ook dit jaar zal deze ultieme Formule 1 belevenis in Zandvoort worden georganiseerd. Natuurlijk komt Max Verstappen met zijn Red Bull Racing F1 bolide tijdens meerdere demo-runs in actie, waarbij hij laat zien en horen hoe snel en stoer Formule 1 in Zandvoortse duinen is. Circuitpark Zandvoort is uniek door de traditie en de geschiedenis van dit bijzondere stukje Nederland. En bij de historic Grand Prix op 1 en tot en met 3 september zullen deze glorierijke oude tijden herleven. Wat is er mooier dan historische Formule 1-auto's te zien rijden en te horen? Ook uiterst kostbare auto's die normaal gesproken niet uit het museum komen... maken de reis naar Zandvoort speciaal voor dit weekend. Voor liefhebbers van de Italiaanse auto's en van al het goede dat Italië te bieden heeft... zijn de twee weekenddagen van Italia aan Zandvoort op 24 en 25 juni een must. De Italiaanse ontwerpers hebben auto's geschapen... die de hele wereld worden erkend als de top van zuinig gebied. En dan hebben we het nog niet eens over de prachtige motoren. Naast een keur aan uh, sportevenementen is Circuitpark Zandvoort ook in 2017 een geweldige en uitdagende locatie voor sportieve activiteiten. Waaronder de Runners World Zandvoort Circuit Run op 26 maart en Cycling Zandvoort op 17 en 18 juni. En daarnaast biedt het evenemententerrein diverse MTB uh, uh, mogelijkheden voor iedereen die graag een off-road fietsuitdaging aangaat. Met een gevarieerd en sterk kalender uh, presenteert Circuit Park Zandvoort... een meer dan interessant jaarprogramma voor 2017. Hoogtepunten zijn 20 en 21 mei, de tweede editie van de Jumbo... Race Dagen, Driven bij Max Verstappen... met het Nederlandse F1-talent Max Verstappen volop in actie. Op 24 en 25 juni, Italia en Zandvoort, 8 en 9 juli... het British Race Festival. Een speciaal thema-evenement met veel aandacht voor Britse automerken... Best of British Motorsport en Pre-Wars van de Vintage Revival Zandvoort. Dan hebben we op 21 tot en met 23 juli de ADAC GT Masters Weekend... met meer dan 30 stoere GT3 Bolides. 18 tot en met 20 augustus het 17e editie van het DTM Weekend in de Zandvoortse Duinen. En uh, van 1 tot en met 3 september de Historic Grand Prix... met F1's, GT's en bijzondere klassiekers uit vervlogen tijden. Nou, beloof weer wat woorden. En ik uh, heb begrepen dat Willem van Densen al die data... al in zijn agenda heeft omcirkeld. We gaan weer even terug naar de tijd. 92 was dit een geweldig hit van de Siemens LSI. Oh, waar je love, I need you love. Why I carry on And my mind is strong So hold on Know this is the one I need your love But no stress and no LSI is the bond between us And I like it like that Without any pretense. I need your love Sexual intelligence My LSI is all that you require Dit is Mentronic met How Did You Know? En daarvoor de shaman met Allah, sex en double chance. De oude schooldoos van Anders van toen hij nog een hipster was. Toen hij nog vrolijk aan het pubelen was. De shaman dus, 1992. Goed, de tussenstanden. Ajax is los. Ajax staat met 2-0 voor, doelpunten van Traoré en Dolberg. En ook AZ staat in Heerenveen met 2-0 voor, Bel Hassani scoorde in de 57-minute de 2-0 tegen Herenveen. Goed, nog één plaatje voor 4 uur en het wordt schandaal in Stadensiek. Dit is de Spiders Murphy's Game. In München staat een hoop hoop haus. Door freudenhäuser müssen raus. Damit in deze schoenen stad, dat lastig keihard